11 uur. Dit is Radio 1 met Felix Meurders. Zometeen in de gids.fm. Duizend vragen aan de toekomst en hoe het is als anderen je voorbij fietsen. Het NOS Journaal met Dorold Megens. De Spaanse politie geeft rond deze tijd een persconferentie... over de ontdekking van twee lichamen in de buurt van Moersia. Spaanse media hebben vanochtend gemeld dat het de lichamen zijn... van de vermiste ex-volleybalster Ingrid Visser en haar partner Lodewijk Severijn. De politie heeft over de identiteit niets gezegd. Wel is de familie van Visser en Severijn... vannacht door de Spaanse politie geïnformeerd... over de vondst van twee lichamen, een man en een vrouw. Het staat op de website van de familie. De familie laat op de site verder weten... erg geschokt te zijn door het nieuws. Volgens plaatselijke media zijn de twee vermoord... en daarna begraven, zegt correspondent Jessica van Spengen. Ze zouden zijn gevonden in de buurt van Moersia... in een dorpje, Alquirias... En ze zouden dus vannacht zijn gevonden, twee lichamen. Ja, de politie moet officieel nog bekendmaken dat het inderdaad om Ingrid Visser en haar vriend Lodewijk gaat. Maar volgens de lokale media is dat wel duidelijk. Ze zouden ook al twee verdachten zijn aangehouden. Ingrid Visser en Lodewijk Severijn zijn twee weken geleden voor het laatst gezien. Ze huurden in Moersia een auto die vorige week in de stad werd teruggevonden. Vleeshandelaar Willy Celten is weer vrijgelaten. Celten werd donderdag aangehouden en heeft drie dagen vastgezeten. Volgens het Openbaar Ministerie is het niet noodzakelijk voor het onderzoek... dat hij langer blijft vastzitten. Hij blijft wel verdachten. De vleeshandelaar uit Os wordt verdacht van valsheid in geschriften en oplichting... omdat hij 300.000 kilo paardenvlees als rundvlees verkocht zou hebben. De plaatsvervangend directeur van het bedrijf heeft afgelopen week ook drie dagen vastgezeten. Het Openbaar Ministerie is bezig met een operatie tegen de georganiseerde misdaad. In Hilversum, Amsterdam en Beverwijk zijn invallen gedaan. Bronnen melden aan de NOS dat een aantal bekende criminelen is opgepakt, vertelt justitieredacteur Robert Bas. De belangrijkste dag die tot nu toe is aangehouden lijkt delicaat te zijn. Een man die bij het grote publiek niet bekend is, maar door justitie al, al jaren wordt gezien als de grote man achter de schermen. In Beverwijk wordt onder meer een sportschool doorzocht die volgens bronnen van Dick Vrij is. Hij was eerder in het nieuws omdat hij Willem Holleder op een terras een gebroken kaak sloeg. En ook is hij lid van de nieuwe motorclub No Surrender. Het OM wil verder nog geen details geven over de operatie. In Australië is een monument onthuld voor de eerste Europeaan die er voet aan wal zette. Het was de Nederlander Willem Janszoon die in 1606 met zijn schip De Duifkunde het uiterste noorden van Australië aandeed. Jansson was op zoek naar kruiden en specerijen, maar vond de kust ongeschikt en de bevolking te agressief. Hij keerde onverrichte zaken terug naar Indonesië. De meeste Australiërs leren op school dat Captain Cook het land in 1770 ontdekte...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 Het weer in het oosten nog wat bewolking, maar vanmiddag ook daar flinke zonnige periode. Het wordt 14 tot 19 graden. Morgen wordt het nog iets warmer. De dag begint zonnig, maar later op de dag weer meer kans op regen en onweer. Nog een tweetal files in Nederland. Dennis mooi. De, en die staan op de A10 aan de noordkant van Amsterdam richting de A10 West. Tussen Kadoelen en de Koentunnel, drie kilometer. En op de A27 richting Breda, tussen Nieuwendijk en het knooppunt Hooipolder. Vijf kilometer door een spoedreparatie.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 Vara. Radio 1, de gids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen. Hij fietste met Leon van Bon, met Servaas Knaven... met Jeroen Blijlevens en Michael Bogert. Maar zij wonnen en hij niet, Bas Steeman. En toch was wielrennen ook zijn leven. Ik praat er zo met hem over, over hoe het is als je volkomen voorbij wordt gefietst. In een koninkrijk heel lang geleden... stopte de koningin een tijdcapsule in een kademuur... De koningin heette Wilhelmina. De kademuur stond in Rotterdam. En het was het jaar 1891. Toen de capsule, een koker met documenten was dat, in 1976 werd gevonden... besloot Rotterdam ermee door te gaan. En binnenkort wordt de tijdcapsule weer in de muur gestopt... met duizend vragen aan de toekomst. En waar kunt u allemaal op afdingen? En hoe doet u dat dan het best? Daarover marketingspecialist Charles Borremans. En voor een zonnige kijk in mijn capsule... surf naar degids.fm Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid... weigert familie en andere naasten van langdurig zieken... te dwingen om te helpen met de zorg. Hij heeft dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de VNG... ondubbelzinnig duidelijk gemaakt. Aan de telefoon Lisbeth Hogendijk, zij is directeur van METSO. Dan is de Landelijke Vereniging voor Mantelzorg en Vrijwillige Zorg. Mevrouw Hogendijk, goedemorgen. Goedemorgen. De VNG wil de mantelzorg verplichten, maar als je dingen verplicht... dan gaat het vaak niet werken, heeft Van Rijn gezegd. Bent u het daarmee eens? Daar zijn wij van harte mee eens, ja. En waarom dan wel? Uh, het is belangrijk dat een mantelzorger zelf kan bepalen... hoe, hoe je de balans houdt tussen... Uh, de zorg die je geeft en uh, je eigen leven. Uh, bijvoorbeeld uh, uh, je eigen leven ook kunnen combineren met werken. Um, en en dat, um, ja, dat vraagt om maatwerk. Misschien mag ik een uh, voorbeeld geven. Een, een, een dochter zal minder snel geneigd zijn om te zeggen... ik wil wel mijn, uh, mijn bejaarde moeder uh, onder de douche doen... maar zal wellicht wel zeggen, ik vind het prima om... Um, bijvoorbeeld één keer in de twee weken zeven uh, goed door het huis heen te gaan. Ja. Terwijl iemand die uh, van wie de partner gehandicapt is, die zal wellicht zeggen. Ik vind het prima om mijn partner te wassen. Maar daardoor heb ik geen tijd om uh, één keer in de twee weken eens echt goed door het huis te gaan. Of een, uh, iemand die een mantelzorger, wat er ook heel vaak voorkomt, die op grote afstand woont en zegt ja, ik kan wel één keer in de week. Uh, langskomen. Maar ik kan niet alle boodschappen doen... of dat soort dingen. Dus ja, maatwerk is het belangrijkste... en maatwerk uh, verhoudt zich niet tot verplichting. Naast de VNG was er vorig jaar ook een zorginstelling... die de mantelzorg wil verplichten. Je krijgt daardoor de indruk dat Nederlanders niet echt warm lopen... voor mantelzorg. Is dat een beeld dat klopt of dat juist niet klopt? Ik deel dat beeld niet. Uh, het is uh, zo dat er in Nederland... Uh, uh, dat, daar uh, is onderzoek naar gedaan door het uh, SCP... 2,6 miljoen mensen uh, langere tijd voor iemand anders zorgen. 1,2 miljoen van die mensen doet dat echt uh, nou, jarenlang. En dan heb je het over meer dan acht uur per week zorgen voor een ander. En van die uh, 1,2 miljoen zijn dan ook zo'n 450.000 mensen... Toch, uh, ja, toch wat aan, het, uh, aan, aan de grens aan het komen van hun uh, mogelijkheden... Om, om daarin nog verder en nog meer zorg te geven. Dus we moeten ook uh, goed nadenken uh, wat... Uh, wat... Uh, verplichting tot mantelzorg betekent, ja. juist voor die hele grote groep die dat al helemaal van, vanuit zichzelf doet, op basis van uh, de relatie die ze met de ander hebben. En de cijfers en de tijdseenheden die u noemde kwamen dus uit een onderzoek van het Sociaal-Cultureel Planbureau. Bent u Klap. blij dat de staatssecretaris mantelzorg niet gaat verplichten, of moet hij zich op een andere manier toch nog wel met deze vrijwillige zorg bemoeien? Uh, ik ben zo blij dat de, de staatssecretaris met, met deze ferme uitspraak de, de lijn uitzet dat verplichting niet mogelijk is of niet, niet wenselijk is. Um, er valt nog wel een, een stap te zetten in de brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer over de langdurige zorg. Er wordt eigenlijk niet veel gezegd over uh, de ondersteuning die mantelzorgers nodig hebben in, uh, in, in de plannen van het kabinet. En ik, ik wil daar één punt uitpakken. Het is echt heel belangrijk dat op dit moment al... Uh, ook een uitspraak gedaan wordt over bijvoorbeeld het in stand houden van goede dagopvang. Want dat is bij uitstek de voorziening die mantelzorgers nodig hebben om even op uh, adem te komen. En uh, we moeten ervoor zorgen dat dat niet uh, wegraakt en meegaat in, in de afspraken die later nog een keer uitgewerkt worden. Het is heel belangrijk dat uh, mantelzorgers uh, voldoende eigen regie en een eigen positie hebben om ook naast die hulpvrager in het gesprek met bijvoorbeeld die gemeenteambtenaar... als er gekeken wordt naar welke zorg is nodig... ook zelf kan blijven aangeven... dit is wat ik wel kan en dit is wat ik niet kan... en eh, welke voorzieningen kunnen erg ingezet worden... om het voor mij wel draagbaar te houden, zoals dagopvang. De oproep is doorgekomen, Liesbeth Hoogendijk. Goed zo. Directeur van Metso, en dat is de Landelijke Vereniging... voor Mantelzorg en Vrijwillige Zorg. Hartelijk dank. Graag gedaan. gedaan. Voilà. De Gids. Lezen jullie nog boeken? En wat is het wereldrecord op de 100 meter? En ook nog, wie is de vijand? Slechts een paar van de ruim duizend vragen aan de toekomst... die donderdag in Rotterdam voor 122 jaar verdwijnen... in een tijdscapsule aan de Wilhelmina-kade. Verslaggever Jan Peels, goedemorgen. Wat is dat voor capsule? Ja, het is een roesvrij stalen replica van de originele Wilhelmina steen... die uh, 122 jaar geleden in die kadermuur werd ingemisseld. Dat, uh, dat gebeurde toen door uh, koningin Wilhelmina aan de Wilhelmina haven in Rotterdam. Heel veel Wilhelmina natuurlijk. Maar die originele steen die heeft in de loop van de tijd wat omzwervingen gemaakt. En die wordt donderdag uh, opnieuw geplaatst. En kunstenaar uh, Arnoud Holleman die bedacht het idee om naast die originele steen... Uh, weer een nieuwe te plaatsen. Nou Jan, waarom is het dan een tijdcapsule? Ja, destijds was het zo dat achter de, de originele steen... Eh, koningin Wilhelmina een metalen kokertje met een brief heeft gestopt... en die werd jaren geleden gevonden eh, toen die steen werd verplaatst. En op die manier was er eigenlijk een soort ja, eh, contact met het verleden... zoals dat hoort bij eh, tijdmachines en tijdcapsules. Nou, en nu worden er dus opnieuw worden er berichten, 122 jaar, eigenlijk vooruitgestuurd... in de vorm van vragen aan de toekomst. Heet het hier nog Wilhelmina Kade? Hoeveel mensen wonen er op aarde? Is de tekst op de Wilhelmina-steen nog leesbaar? Gaat roestvrij staal uiteindelijk toch roesten? Ja, dit is de originele, originele kadersteen, ja. zoals Wilhelmina... die destijds ja, waarschijnlijk onthuld heeft. 1891, 1891 is dat gebeurd. 91, ja, en dan Wilhelmina, koningin der Nederlanden, staat erop. Ja, ja, ze was toen tien jaar oud. Emma was regentes. Maar officieel was ze al koningin. En dat maakt die steen ook interessant, dat dat... Um, Eigenlijk een van de eerste uh, overblijfselen is van de Oranje-cultuur zoals we die nu kennen. Want Emma heeft echt voor een omslag gezorgd in hoe de Oranjes zich tot het volk verhielden. Die... Zoals ze ze nu kennen, dat ze de straat op gaan uh, onder ja, de mensen ja, zich begeven. Letterlijk, letterlijk wat uh, Willem-Alexander Maxima nu doen, zeg maar een, een rondrit door de provincies, dat deed Willemina toen ook. Die... PR een PR-campagne. Een PR-campagne, ja. En dat was toen hard nodig omdat Willem 1, 2 en 3 daar, uh, ja, dat waren 19e eeuwers, zeg maar. Zij heeft een vooruitziende blik gehad, want op dit ja. moment is dit natuurlijk een prachtige plaats. We staan op de kop van Zuid, zoals het dan heet ja. in uh, ja. Rotterdam, uh, achter ons uh, Hotel New York. De oude plek waar mensen vertrokken richting de nieuwe wereld. Ja. Historisch gezien is het een hele rijke uh, plek met veel verschillende soorten geschiedenis. En het... Leuker daaraan is dat toen Willemina hier was, de Rijnaver, zoals die hier lag, er nog helemaal niet was. Ja, Willemina, een onderdeel van de, van, de, van de steenlegging was dat Willemina haar handtekening zette. Dat was het ultieme bewijs dat ze er was. Weet je, dat kun je niet in steen bijtelen, maar ze moest zelf haar handtekeningetje zetten. En dat is, dat is met een mooi document in een koker, in een lodekoker achter de steen gegaan. En die, is... die, die ligt steeds... hier uh, een eindje verderop, in het, verderop in, het, in het fotomuseum? In het fotomuseum. Dan gaan we daar eens even kijken. Hoe oud was Wilhelmina toen ze hier de steen kwam leggen? Of weet je niet meer wie dat was? In welk jaar is de hypotheekrenteaftrek afgeschaft? Wanneer verdween het mobieltje uit het straatbeeld? Hoe ruikt Rotterdam? Krijgt ieder kind een chip bij de geboorte? Hier in de vitrine, inderdaad... Die handtekening van uh, Wilhelmina, een beetje onwendig geschreven met uh, kroontjespen, ja. zie ik. Met een, een, ja. een hele dikke uithaal bij de M. Ja, het, leuk, het leuke is, er zijn vier handtekeningen op en die van Wilhelmina is eigenlijk de enige die nog echt leesbaar is. Heeft Lekker flink gedrukt. Heeft, ja, en de andere die zijn, uh, hebben, de volwassenen hebben geleerd om met krullen te schrijven en die zijn eigenlijk uh, vervaagd. De nieuwe capsule, die staat hier een eindje verderop van roestvrij staal, afgietsel van exact hetzelfde ja. ding... als wat we net buiten gezien hebben. Het mooie is natuurlijk dat die, die, ze zijn nu helemaal gelijk zijn... maar af 120 jaar zullen ze op een andere manier geërodeerd zijn. horen op achtergrond ook de vragen die ja. in de nieuwe tijdscapsule gaan. Dat is ja. iets anders inderdaad dan dat ja. perkament het document... Dat, ja. wat de ja, ja, ja, destijds ja, ja. heeft achtergelaten. Ja, we hebben nu een 2.0-versie van de tijdscapsule uh, gemaakt. Uiteindelijk zijn er... 1300 vragen binnengekomen, geloof ik. En, um, nou ja, ik heb ook in de twee jaar dat ik hier aan gewerkt heb, volgens mij een soort waslijst met 200 mensen die uh, ja, op de een of andere manier bij het betrokken zijn geraakt. Dus dit wordt echt een soort gezamt kunstwerk uh, wat in de kader gaat. En bij elkaar ja, is, zijn die vragen aan de toekomst zijn ook een soort vertaling van weet je, de, de dingen die wij ons afvragen. En we hopen dat dat uh, uh, in de toekomst. Je, een, een goed beeld van ons geeft. Mag je kinderen inruilen als ze niet aan je verwachtingen voldoen? Wat betekent coma zuipen? Kun je op vakantie naar de maan? Wat is er voor antibiotica in de plaats gekomen? Zijn alle kankersoorten te genezen? Is Rotterdam nog leefbaar? Is Nederland nog democratisch? Wat komt er na democratie... De vragen die in de tijdcapsule gaan, zijn uh, gemaakt van die letters... die je ook wel eens voor het raam ziet hangen als er een jong of meisje geboren is. Aan elkaar geschakelde letters. Zo gaan ze ook uh, in, in het kunstwerk. Waarom niet uh, op een USB-stick of een DVD'tje, een uh, harde schijf? Wat, dat, wat heel erg van deze tijd is. ja, nou ja de, de paradox van deze tijd is dat we in de digitale tijd leven. Dat we alles bewaren. Maar dat we eigenlijk niet weten... hoe, dat we binnen vijf jaar al niet meer weten... hoe we dat terug moeten vinden. Uh, opslag... Die letters die blijven voor eeuwig. Precies. Dat... En nee, van plastic namelijk. Ja, precies. Dat is zeg maar de grote inspiratiebron... is, die, is die plastic, uh, dat plastic continent wat in de, in de oceaan drijft. Wat ook maar niet weggaat. Wat ook maar niet weggaat. Ik denk van stel dat, weet je, stel dat de boel onder water komt... deze materialen die blijven ook onder water uh, goed. En daarbij hebben we ons laten inspireren... eigenlijk door het fenomeen van unboxing. Uh, wat op internet een grote uh, uh, ja. Zo uitpak party, hè, een uitpakparty, uh, wat, wat party zit er in de doos, van, he, de verrassing? De doos, zeg maar. Dat we dachten, nou, we maken er een feestje van en er horen slingers. Geen slingers met vragen, ja. dus ja. Ja, ja. hele originele vragen... maar ook vragen die heel veel zeggen over de tijd waarin we nu leven ja. natuurlijk. Ja, ja. Het, is een, het is eigenlijk een combinatie van dingen die we ons echt afvragen over de toekomst... maar ook vragen die we vandaag de dag vaak stellen... Bijvoorbeeld, heb je een oplader bij je? Weet je? In een perspectief van 122 jaar zal het antwoord waarschijnlijk nee zijn, omdat die opladers. niet meer nodig is, hopelijk. niet meer, niet meer nodig zijn. Er zijn heel veel vragen binnengekomen, bijvoorbeeld van. spreken we nog Nederlands? Bestaat Rotterdam nog? Uh, waar loopt de kustlijn? Dat zijn een soort grote. Vragen van allemaal dingen die nu heel vanzelfsprekend zijn. Want Rotterdam is Rotterdam. Ja, ja. En jouw idee is het dus dat met die slingers en die vragen, dat het echt een feestje is ja. om, om die kist, ja. om die tijdscapsule open ja. te maken. Maar de grote vraag is, is het überhaupt wel feestelijk? Geen idee. Ja. Geen idee. Geen, ik weet het niet. Maar dat is, dat is zeg maar ook de grote. Dat is ook het. Voor ons het spelelement. Weet je, dat zijn eigenlijk twee feestjes. Nu donderdag is er een feestje omdat we hem dicht gaan doen. En ooit zal er wel een moment komen dat hij weer open gaat En of dat één iemand is, de laatste mens op aarde... of, of dat hij, weet ik veel wat, uh, uh, de burgemeester van Rotterdam van het jaar 2135 is... dat weten we niet, maar dat is, dat is voor ons ook lol om daarover te fantaseren. Arnoud Holleman. Nog tot donderdag kunnen de vragen worden ingestuurd op wilhelminasteen.nl. En op die dag wordt de tijdcapsule door de Rotterdamse burgemeester Abu Talep verzegeld. En verdwijnt hij dus achter die nieuwe stenen muur in de kade. Tot 2135 dus. Charlie Day komt ook uit Rotterdam.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 But he didn't kiss me back, and I can see now why. Because he's kissing her, and he really seems to like it. And I know, no, no. Ah, never be, never be. Ah, never be the same. Monday morning. Charlie Day, ze zit in de auto, ze luistert. En ze is aan het schrijven aan een nieuwe plaat. En ze is op weg naar de studio daarvoor. De Gids. .fm. Even doorrijden, Bas Steeman van 1971. Hij heeft ze allemaal achter zich gelaten. Zijn oude maatjes uit het wielrennen. Michael Bovert, Servaas Knaven, Leon van Bon, Jeroen Blijlevens. Vandaag zijn ze geklopt. Hij schrijft geschiedenis, hier is Bas Steeman bij de aankomst. Weet u dat nog? Ja. Bas Steeman jagen over de finish op die gedenkwaardige dag in juli. Ja. Dat weet u niet meer. Dat... Er zit hier iemand die zegt dat hij het nog weet. Maar het is niet zo gek dat u dat niet weet thuis... want die finish die u net hoorde die heeft nooit plaatsgevonden. Alleen maar in het hoofd van Bas Steeman zelf. Hij koerste op jonge leeftijd... met wat later de grote Nederlandse renners werden. En zover schopte Steeman het zelf niet. Hij stapte af. Over zijn verloren, verloren droom ooit nog eens de Tour te winnen... en de worsteling met de fiets... schreef hij het boek De Aankomst. Goedemorgen, Bas Steeman. Goedemorgen. Mooi, hè? Dit is heerlijk. De etappenwinst. Ja. Weer tapper. dit. klonk zo lekker, dit. Dat hoor ik al heel vaak in mijn hoofd, natuurlijk eigenlijk. Maar dit nu echt en dan op Radio 1. Wauw. Hoe vaak heb je gedroomd van zo'n aankomst? Nou, uh, elke zomer regelmatig. Als ik dan weer een bergje op moet. Of ja, moet, mag. En dan uh, als het dan even lastig gaat, dan hoor ik toch graag zo'n stemmetje in mijn oor dat ik toch wel heel erg goed nog bezig ben. Ja. Maar ook een jeugd, hè? Op het oh, in je jeugd de... Ook jeugd, ja. Toen werden hele journaals uitgesteld, joh omdat en, ik nog als eerste aan de laatste kilometer van Alp de West begon. En Mart Smeets dan commentaar gaf? Die zit echt chronisch in mijn oren, die man. Dat is je altijd ego geworden. Nou, dat weet ik nog niet. Maar... Hij kan me erover momenten heen praten en ook wel eens in de put. Maar uh, meestal helpt hij me er wel doorheen, ja. En waarom is die droom om een groot wielrenner te worden? Waarom ja. is die nooit uitgekomen? Ja, Omdat ik gewoon niet goed genoeg was daarvoor, en dat het leven ook nog zoveel andere wegen heeft dan, uh, dan alleen die op de fiets, dus het is uh, het, het, ja. Soms gaat een droom anders dan of uh, volgt niet altijd de weg van je leven. Nee. En uh, in mijn geval, uh, ja, ik wilde heel graag uh, dan liefst mijn gele trui. Ik zou ook liefst nu mijn gele trui in jou laten zien, maar ik zit hier met een boek omdat ik een mislukte nieuw ben. Maar ik zit er wel, de en, beoogd tourwinnaar, dat wel natuurlijk. Zo word je voortdurend genoemd in je eigen boek, ja. Het beoogt naar Bas Theeman. Die ja. natuurlijk op een foute manier begon. Nou, dat begon met een nep Concorde. Gekocht bij de buurman van je oma. Ja, pisbakken staal. Ja, dat, dat was eigenlijk al een voorteken. Een teken aan de wand. Uh, ik, uh, ik nam een uh, fiets over. Ja, je moest een fiets hebben om te wielrennen. Dat is wel handig. En net was in die tijd kwam PDM. Die ploeg in die reep Concordes. En dat, in die fiets van dat buurmeisje van mijn oma. Daar stond toch echt op Concorde. Nou, ja. dat, dat kon toch niet fout gaan. Totdat ik op de eerste wielentraining kwam van de club. En de jongens mij toch wat meewarig aankeken. Van, dat is toch zeker wel je trainingsfiets. Met die reflectors op je trappers. En, uh, dat, dat je dat... zelf niet doorgaat met ja, nee, daar... Ik zag alleen maar Concorde. Dus, ja. En je vader had dat ook niet door? Ja, die had ook de ballenverstand van fietsen. Dus die het... was meegegaan? Ja, natuurlijk ja, vaders je, gaan mee. Om je vooral ja. financieel bij te staan in die aankoop. Nou, dat, dat moest wel, ja. Want ik ging natuurlijk alle kanten nat. Want daarna moest er van alles aan vervangen worden... om überhaupt in een wedstrijd te mogen starten. Dus dat was... Uh... Ja. Het was echt staal. Het was het was echt zwaar. zwaar staal. Ook niet echt mooi licht staal. zwaar staal. pisbakkenstaal. staal. Hoe lang heb je het volgehouden? Uh, zes jaar. Heb ik, uh, ik heb zes licenties gehad. Dus dat was uh, ja, nieuwelingen, junioren... en dan nog een paar uh, uh, wannabe dagen bij amateurs en liefhebbers. En, uh, nou ja. en in je boek beschrijf je hoe je dan met jongens als Leon van Bons... en was knave, Michael Boga, de aanraking komt en ja. vooral... Voor Van Bonn heb je een uh, enorme bewondering. Je probeert zijn houding op uh, de fiets aan te nemen, je treedt met hem, je koers met hem. Ja. Wat heeft hij dat jij niet hebt of dat jij nou, niet hebt gehad? Een maateloos talent. Ik bedoel, hij stond op de dag dat de benen werden uitgedeeld, stond hij waarschijnlijk eerste rang en ik niet. En, uh, en, en dat geldt ook voor uh, hart en longen vrees ik. Dus het was een jongen. Als je Leon op de fiets zag. Dan was het gewoon bijna het archetype wielrenner wat je in je hoofd hebt. Zo mooi op de fiets, zo stil. Hij kon versnellen. Terwijl je dacht, hij doet niks, maar ik sta stil. En dat is gewoon toveren. En op het moment eh, dat, dat je het niet zinde, was er Ome Cor. En die ja. deed je herinneren aan Leon. Voortdurend. Ja. Ome Cor is een heerlijke man. Die is natuurlijk zo die hebben We hebben allemaal in onze familie zo'n Ome Cor. die altijd feilloos de zere plekken weten te vinden op verjaardagen. En die, uh, ja, die begint dan ineens over van... Uh, goh, die jongens hebben toch echt wel wat betekend. En die hebben toch echt wel wat waargemaakt. Uh. Nou, en dan voel je hem al aankomen dat het, hoe het dan bij mij, bij mij van binnen gaat. En ook bij de, de figuur in het boek natuurlijk. Van uh, ja, mm, uh, gaan nog even door. Want ik, ja, dat had ik eigenlijk ook wel gewild, ome Cor, maar, Ja, Je probeert nog lang mee te komen in de peloton. Ondanks uh, talloze valpartijen en ja. een gebutst ego. Wanneer wist je, ik moet ermee ophouden? opbouwen? Nou, toen ik echt uh, voor de tweede of derde keer uh, losgetrokken moest worden van de lakens uh, na zoveel valpartijen en ik wist en ik had één van dat hoge niveau mogen proeven door een etappewedstrijd te mogen starten waar een internationale etappewedstrijd en toen dacht ik, dan gaat het zo hard. Nou, ik dacht dat ik echt dat ik oh, dat ik niet harder kon. En die valpartijen, en op een gegeven moment overlijdt er ook nog iemand. Uh, uh, uh, toen ging ik het wel heel erg relativeren. En mijn moeder, die, die zelf uh, heeft een ziekte, MS. En die stond zeg maar, te vechten om weer opnieuw te leren lopen en te leren fietsen. En ik zou mezelf een beetje bijna het graf inrijden. Dat, dat, dat kwam even niet meer bij elkaar. Ja. En ook nog de andere bijwerking van testosteron. Maar als ik heel eerlijk ben. Vertel. Want, ja, ja, je gaat er wel lekker op fietsen. Maar ja, je, soms fiets je ook achter de meiden aan. En dat is dan weer niet richting de eindstreep. Jij koos voor de meiden. Nou ja, ze kwamen op mijn pad. En het, uh, dat soms uh, werd een duurtraining een Durekstraining. In het begin had je er helemaal geen aandacht voor, voor die meiden. Want de Ronde van Apeldoorn herinner ik mij. Ja. Nou ja, ja, maar dan, toen, toen zaten er ook nog geen haarscheurtjes in de droom. En, en eigenlijk is dat voorteken natuurlijk al wel. Als je niet alleen maar meer droomt over de fiets, maar ook over andere leuke dingen. dan weet je al van. Nah. Het is natuurlijk, ja. Die ronde die ging meteen keihard, natuurlijk. Hè? je vader stond langs de weg. Ach, man. Je moeder. Ja. Ja, ik had familie. geen idee waar ik aan begonnen was. Ik hoorde alleen maar muziek uit die speakers komen. En ik, en ik, en ik zag bekenden langs de, langs de weg. Uh, en ik denk, ja. Dus ik had eigenlijk bij het inrijden mijn kruid al verschoten. Dus zegt, ja, het, is, uh, het boek is ook eigenlijk een ode aan alle mislukte sporters. Ja, en soms moest je zelf rijden, want je vader wilde je hooguit 30 kilometer van huis brengen. Ja, ik en denk voor de rest. ja nou, dat was in het begin de afspraak. Wedstrijden verder dan 30 kilometer van huis, dat moet je zelf vervoer regelen. En die ronde toen, ja, die was 45 kilometer van huis of 50. En dan moest ik op de fiets heen, dus ik was al compleet uitgewoond... voordat ik aan de start verscheen. Dus een beetje de laatste Wim van Est. 1998, dat moest jouw Tour worden. Als ja. alles, alles tenminste volgens plan was gegaan. Ja. Je was er ook wel bij dat jaar, maar als verslaggever voor SBS. En ja. toen barstte de bom. Ja, dat doping. Was, dat was een heftig jaar. TWM en Festina werden uit de koers genomen. Jouw Maatjes, Knaven van Bon, Blijlevens, Moerenhout, Vierhout, Borut. Die zaten midden in dat circus. Hoe was dat? Nou ja, het was echt een klap in mijn smoel. Want ik, mis, ik ben hem misschien heel naïef. Ik geloofde in de, in, in de droom en, uh, en dat het allemaal ging zoals het in mijn hoofd ging. En op een gegeven moment werd ik gewoon gebeld door een eindredacteur... Uh, uh, die zei van, uh, ja, hou maar op met die barbecue en feestverhalen in de bergen. Uh, stront aan de knikker, je moet naar Grenoble. En ik had net een, een paar dagen ervoor een tour etappe gereden als cyclo, sportief. Ik was een beetje toch alweer in mijn wannabe-dagen. En, uh, en ik was helemaal daar vol van. En op een gegeven moment moest ik naar Grenoble om daar eigenlijk fel werk te doen. En ik stond met knikkende knieën, maar ook bijna jankend... te wachten op die jongens van TVM. Gewoon, van, wat is dit? En dan en, moet je je maatjes gaan spreken. Ja, en dan ook nog een eindredacteur die, die gewoon zegt: van... Uh, hey, ga jij maar eens even in, in de prullenbakken bij TVM kijken. Hallo, wat voor wereld zat die? Dus je was een journalist, maar je was geen ah, journalist. Hij was de slechtste journalist ter wereld daar. En de slechtste, journalist, <laughs> Dus dat komt goed uit. <laughs> nee, maar het was natuurlijk, dat, dat is toch een onmogelijke situatie. En had je toen ook de gedachte: Ah, nou snap ik het. Nou snap ik waarom ze me er steeds afrijden. Nou, nee, want dat, was, dat gebeurde ook al toen, toen, toen uh, we 15, 16, 17, 18 waren. Maar ik, ik, ik, kon eigenlijk niet, ik kon het gewoon nog niet geloven. Ik kon het gewoon niet geloven dat het, dat, het, dat het zo algemeen was in die jaren in het peloton. En dat zij ook. En uh, dat zijn toch gewoon die mensen die, die, die ik gewoon in de ogen kijk. Maar ja, nu moeten we, ja. moeten we veel meer natuurlijk. Hè? De bekendte is van Michael Bogenhoort bijvoorbeeld. Ja. Uh, is de wielersport voor jou nog mooi dan? Nou, het, ik vind het moeilijk. Ik, bedoel, ik, geniet, ik geniet vooral van... Laat ik zo zeggen, ik ben minder geïnteresseerd in de uitslagen. En meer, meer in de koers. Ik vind bijvoorbeeld veel interessanter... wat er bij Robert Gesink uh, door zijn hoofd spookt... op het moment dat hij die inzinking heeft op die hele koude dag. Dan, dan, dan, dan, dan, dan in de Giro? In de Giro. Dan, dan uh, Nibali die wint. En uh, uh, er hangt wel een sluier overheen. Want als iemand nu toch best wel hard rijdt... ja, dan kan ik er niks aan doen, maar denk ik toch... Mm -hmm, Jij ja. ja, gelooft die overwinning van Nibali niet? Ik vind hem lastig. Hij was drie weken lang heel erg goed... En misschien uh, uh, fantastisch die bergen op. Hè? Ja, het is ook fantastisch. Het is jaloersmakend, maar. Minuten voorsprong. Ja. En toch ook niet op trimmers. Dus het is. Ja, het, ja, ja het Bas heeft nog één keer een rugnummer opgespeeld. Dat was hmm. in de ronde van Axel. Ga je het echt over hebben? <laughs> was het zo ja. he? nou, erg? Ik ben erin geluisterd door de slager uh, bij mij uit de stad. En die, uh, die zei van... Wil je niet, nog niet één keer zo'n prostaatkoers rijden? in zo'n categorie. En ik nou ja, dus schrijf me maar in dan. En over laten halen. En ik ga dan uh, rijden. En Het ging wonderbaarlijk goed, Felix. Echt. Ik, het was alsof ik gewoon weer terugstapte in twintig jaar de tijd. Ik wist hoe het peloton werkte. Wanneer je mee moest. Sterker nog, ik maakte de kopgroep. Ja. Maar toch, ja, één moment van... Uh, Onachtzaamheid. <laughs> Onachtzaamheid ja. Een dom moment. En, ja, nou, misschien... Wazige wouds. Ja, een wazige wouds. Maar te veel in mijn hoofd. En te veel met de gedachten. Wat, ja, wat in het boek ook allemaal langskomt. Dat zat ook allemaal in mijn hoofd. En, en, en... Een dromer hè, ben je? Ja, een beetje wel. En wat gebeurde er precies? Nou ja, ik, uh, ik was vol bezig met mijn finale tactiek. En uh, ja, ook hier loopt het leven soms anders dan je gepland hebt. Of wil je dat ik het prijs <laughs> Oké, okay, je wil het eind niet prijsgeven. kan ik me voorstellen. Bas Theeman. Ja, zijn vrouw en zijn kind die zaten ook te kijken... want tegenwoordig is hij heel gelukkig getrouwd. Dank je wel. Okay. Zijn boek De Aankomst ligt vanaf vandaag officieel in de winkels. Het is 1 minuut over half 12. Hier is Dorot Megens met het NOS-journaal. In Spanje wordt door de politie op dit moment een persconferentie gegeven... over de ontdekking van twee lichamen in de buurt van Murcia. Hoogstwaarschijnlijk zijn het de vermiste ex-volleybalster Ingrid Visser... en haar partner Lodewijk Severijn. De politie kan nog geen zekerheid geven over de identiteit. Wel is de familie van Visser en Severijn vannacht... door de Spaanse politie geïnformeerd over de vondst van de lichamen... een man en een vrouw. Dat staat op de website van de familie. De Britse minister Heek vindt dat Europese landen nu snel de rebellen in Syrië moeten bewapenen. Als er geen gezamenlijke aanpak komt, dan moet elk land er afzonderlijk over kunnen beslissen, vindt Heek. Hij is in Brussel, waarover Syrië wordt vergaderd. Groot-Brittannië en Frankrijk willen dat het wapenembargo wordt versoepeld, zodat rebellen wapens kunnen krijgen. Andere EU-landen, naar onder Nederland, zien er niets in. En vleeshandelaar Willy Celten is weer vrijgelaten. Celten werd donderdag aangehouden, heeft drie dagen vastgezeten. Hij blijft wel verdachten. Vleeshandelaar uit Os wordt verdacht van valsetting, geschriften en oplichting, omdat hij 300 100.000 kilo paardenvlees als rundvlees verkocht zou hebben. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de gids.fm. met Felix Burdus. Zometeen meteen afdingen. Hoe werkt dat? En vond het Palestijnse jongetje in 2000 wel de dood door Israëlisch vuur. Heb een mooie dag. Begint de volgende tekst volgens mij met Winter's Day. In ieder geval I'm a rock.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 En toen ze nog bij elkaar waren. 19, hoeveel zei hij? 66. Ja, wist ik ook. I'm a rock. Tada. de gids.fm. De wereldontvanger. Willem Franktenhoud, goedemorgen. Je gaat naar de gazastrook. Naar de Netzarim-kruising. Daar werd op 30 september 2000 geschiedenis geschreven. Um, uh, daar bij die kruising, vlakbij een wachtpost van het Israëlse leger, daar kwamen een Palestijnse vader en zijn zoon onder vuur te liggen. Nou, die beelden die ken je vast nog wel. Ja. Um, die twee die zoeken dekking achter een soort van betonnen vat. En de kogels die slaan om hen heen in. Dat zie je, die zie je inslaan in een muur. En een cameraman van de tv-zender Frans die legde dat moment vast. Ici, Jamal en zijn fils Mohamed sont la cible de tir venu de la position israélienne. Mais une nouvelle rafale Mohammed is en zijn vader Ja, je hoorde Charles Andelin, de, de de correspondent van France 2, die sprak het verslag in. Vader en zoon die werden beschoten vanuit een Israëlische positie vertelt hij. Na nog een salvo is de twaalfjarige Mohammed dood en zijn vader Jamal is zwaar gewond, dat zegt Andelin. En dit werd het beeld eigenlijk van de, de tweede Intifada, tenminste van het begin van die opstand van de Palestijnen tegen de Israëlische bezetting. En die dood van Mohammed al die zorgde internationaal voor grote ophef en voor woede in de richting van Israël. Want ja, een uh, militairen die zo koelbloedig zo'n jongen doodschieten... Ja, dat zorgde voor veel ophef. Het werd echt een soort van icoon, ook in die hele propaganda-oorlog. Ja. Nou, de afgelopen week deze episode, deze affaire, werd weer opgerakeld. Want de Israëlische regering die kwam met een rapport van de onderzoekscommissie... en een van de conclusies is... er is geen bewijs dat het leger verantwoordelijk is... voor de vermeende verwondingen van vader en zoon. Maar als je die beelden nog een keer opnieuw bekijkt... dan blijft toch voor veel mensen, denk ik, het beeld hangen... dat het om Israëlisch vuur ging. Ja, en, uh, maar als je naar die beelden ziet, je ziet die kogelinslagen. Het is de vraag of het Israëlische of Palestijnse kogels zijn geweest. Je ziet na elke inslag een stofwolkje. En naar die stofwolkjes, uh, daar is onderzoek gedaan... door de Israëlische natuurkundige Nahum uh, Shahaf. Hij boodste die situatie na op dat kruispunt. En hij vertelde in de documentaire van de Duitse ARD over zijn bevindingen. We kunnen hier de Einschusses van Mohammed en zijn vader zien... Ze is ongeveer 30 cm groot. Wenn ik aber diagonal schoos, also aus der Richtung der Israelis, dan was die Staubwolke sehr viel größer. Ja, ungefähr die Stoffwolkjes op de Beelden van France 2, zijn ongeveer 30 cm groot. En als er diagonaal op die vader en zoon Aldoura was geschoten... dus vanuit de Israëlische wachtpost... dan zouden die stofwolken veel groter zijn geweest... volgens deze natuurkundigen zo'n anderhalve meter. Nou, zijn conclusie die wordt gedeeld door de onderzoekscommissie... die met dat rapport is gekomen. En die conclusie is dat de kogels kwamen van de plek... waar zich op dat moment Palestijnse strijders bevonden. Is dit een conclusie die door meer deskundigen wordt gedeeld? Nou, Het, het is wel een beetje een consensus eh, onder veel deskundigen... En, en ook onderzoeksjournalisten die deze zaak echt minutieus hebben onderzocht... Um, en ja, hun conclusie is, uh, Mohammed is niet doodgeschoten door de Israëliërs, is maar, maar dit rapport gaat nog veel verder dan dat. Uh, want in het rapport staat het volgende: namelijk op geen enkel moment is te zien dat Jamal of de jongen geraakt wordt door een kogel. En er is sterk bewijs dat ze helemaal niet werden geraakt in de scènes die werden gefilmd door Frans De. Commissievoorzitter Jossi Koeperwasser. Deze uh, network did have information in their own uh, raw footage. Uh, ...indicating that after he was allegedly dead... ...he actually moved and uh, did it intentionally and on in purpose... ...which uh, puts a lot of doubt uh, on whether he was actually dead. Nou, deze meneer die vertelt dat op dat ruwe materiaal... ...dat uh, niet in deze reportage te zien was, hè, dat, dat werd eruit gehouden... Ja. ...daarop is te zien hoe Mohammed nog beweegt. En die Koeperwasser zegt, ja, de beweging was opzettelijk... ...en dat maakt het twijfelachtig, zegt hij of de jongen ook echt dood was. En heb jij dat ruwe materiaal gezien? Ja, dat, uh, dat kan eigenlijk iedereen zien. Er staan allerlei filmpjes met dit materiaal op YouTube. He, daar kan je het eindeloos kan je er nog eens uh, naar, naar kijken. Uh, en wat Frans Deu heeft, uh, heeft uitgezonden... is dat Mohammed in elkaar zakt. Maar die, die rest, de, de, de wat niet uitgezonden... 10 seconden, die zijn weggelaten. En daarop zie je hoe Mohammed zijn hoofd en zijn arm... een klein beetje optilt... en dan vervolgens weer neerlegt in de schoot van zijn vader. Waarom is dat niet uitgezonden? Nou, volgens die correspondent uh, Charles Andelin... omdat hij de, die doodstrijd vond hij van, van Mohammed die vond hij ondraaglijk om naar te kijken. En zelf was hij tijdens uh, dat incident dat toen het plaatsvond in Ramallah. En hij, hij voelde dus helemaal blind op zijn uh, Palestijnse cameraman. Nou, het Israëlische rapport staat verder... Deze verklaring van een, van een patoloog. En die stelt. Iemand die aanzienlijk verwond is door een kogel in zijn buik. die kan niet zulke bewegingen maken. zoals Mohammed deed. Die zou juist zijn buik vasthouden. Nou, als je die redenering volgt. je stapt echt binnen. eigenlijk in een hele wondere wereld. van allerlei samenzweringstheorieën. Die doen ook al echt jaren de ronde over deze zaak. Het zijn theorieën van Franse en Amerikaanse bloggers. Die hebben ieder frame van deze video hebben ze helemaal uitgeplozen. En zij denken dat de, dat de dood van Mohammed al-Dura in scène werd gezet om Israël in een kwaad daglicht te stellen. Een samenzwering dus. Een samenzwering. En nou ja, als je daar wat, wat verder op doorgaat... kijk, sommige zaken die worden aangedragen... die lijken wel weer plausibel... He, als het gaat om die samenswering. Uh, er is namelijk bijna geen bloed te zien op die beelden. Als je bedenkt van, nou, die, die twee die werden flink geraakt. door misschien wel een stuk of tien kogels. Je zou op die muur allerlei bloedspatten verwachten. Die waren er niet. Nou, andere conclusies zijn weer heel ver gezocht. Wie hier meer over wil weten, die kan op internet echt zo lol op. Maar goed, nu zit dus de Israëlische regering met het rapport in de hand. Ook op diezelfde lijn van die samenzweringstheorie, namelijk dit is allemaal in scène gezet en Mohammed is niet dood. Nou, volgens Ian Black, hij is de gerenommeerde Midden-Oosten deskundige van The Guardian, zit hem daar in de kneep. Well, if Mohammed wasn't killed, was, where is he? And his father points out the boy is buried in the uh, marters section, as it's called, of the uh, Borege Refugee Camp in Gaza. So it's by far from being the einde van de affair. Ja, dat is eigenlijk de grote vraag. Hè. Als Mohammed dan niet dood is... waar is hij dan? Ja. Dat vraagt Ian Black zich af. Nou, volgens de vader van, van Mohammed, die Jamal... ligt hij namelijk eh, in een martelarenhoek, een speciaal hoekje... Eh, van een begraafplaats in Gaza. En ja, deze affaire is nog niet voorbij, dat zegt Ian Black ook. Ook niet voor Jamal al-Doura, de vader. Die heeft inmiddels al aangeboden dat hij het lichaam van zijn eigen zoon... wil laten opgraven om dat te bewijzen. Willem Frank Tenno, dank je wel. Inmiddels is Dorold eh, Megens binnengekomen en dan moet er dus nieuws zijn. Een extra bericht inderdaad, een aanvulling op het bericht over invallen door justitie vanochtend. Een grote operatie van het Openbaar Ministerie tegen de georganiseerde misdaad. Gebleken is nu dat vanochtend ook Willem Holleder is aangehouden. Waar hij precies van wordt verdacht is niet bekend. Hij is in deze zaak geen hoofdverdachte, zegt het Openbaar Ministerie. Dat is Danny K., die door het OM wordt gezien als de grote man achter de schermen van de criminele organisatie. Zijn vanochtend door justitie invallen gedaan in Hilversum, Amsterdam en Beverwijk. En daarbij dus ook Willem Holleder aangehouden. Tot zover, Felix. Vara. Radio 1. De gids.fm. Eind mei is traditioneel de piek in de vogelzang te horen. Maar dan moet je wel vroeg je bed uit. En er is in die tijd uh, uh, ja, wel de mogelijkheid om dat te horen... maar dan moet je wel heel lang blijven luisteren. Want niet alle vogelsoorten beginnen op dezelfde tijd te zingen. Havi van Diek van Sovon, Vogelonderzoek Nederland... en verslaggever Hennie Radzaak waren gisterochtend om half vijf... Half vijf, precies één uur voor zonsopkomst aan de rand van het Nadermeer. En daar werd geluisterd naar het ontwaken van de natuur. Wit? Wit, heel onrechtmatig dat is een postlijn Hartstikke bijzonder. Dat is de eerste die wakker is. Dat is een van de eerste die wakker is ja vandaag, ja. Wat horen we nu? De heel dichtbij zit een zanglijster, heel duidelijk te zingen. En verder weg zit er nog eentje. En zit weer rietgors. Waar het waait een beetje hard, maar. Ja, ze zijn luisteren, heel duidelijk. Ook de is een prachtig grond. Het is half schemer, maar het ja. wordt uh, snel licht nu. Hè? Ja, het gaat nu hard ja. ja. Iets er nog. Het is kwart voor vijf nu, hè. nog drie kwartier voordat de zon echt opkomt. De eerste trein die langsrijdt. Ja. hebben nu meer ons. Roodborsten zijn nu actief. Verderop zit al een fiets, zo'n vroege. Komt nu echt op gang. Gouden gans, heel ver weg. Ja. Dat is dat. dat? is een koekoek. Die is ook veel wakker. Dat, dat, gaat koekkoek, koekkoek, koekkoek. dat is een koekoek. Niet zo'n typische koekoekgeluid, maar een andere Ja, ik zeg niet precies hoe dat zit, maar volgens mij is het, het vrouwtje. Koekoek ver weg. het normale koekoekgeluid. Ja. Vijf uur bijna. Ja. De chifchaf, die is ook wakker. En hoe laat is het nu? Tien over vijf. Wat is dit? Voor mij is de Rietzanger. Ja, Rietzanger moet het zijn. Ja, dit is Rietzanger. Ja, die is ook hartstikke wakker. Ja, die is ook helemaal wakker. Mooi, mooi hè? ook een zwart kop, ver weg. Ja, nu is hij ook wakker. Het is nu. Tien voor half zes. Tien minuten voor onze zonsopkomst. Ja. <tie> Sprinkra zangen. Zo'n ratelend geluid. Onstante constante geluid. Ja. Dat is... dat is een echt als een naaimachientje, hè? Ja. ja. Als je spring aan hoort. Ja. Die laat zich wel heel mooi horen, meer al nu. Zie zit bij. Het is wel het geluid waar bijna iedereen mee verkoopt, wordt. Ja, ja dit is echt het, uh, het meest bekende geluid. ochtends vroeg, om of vijf. Als het echt, eigenlijk normaal gesproken nog echt donker is, beginnen de merels te zingen. Ik gift jouf voor heel erg fanatiek. Zo, dan gaan we uh, Kom ook weer over. Pst, mooi. Dit is de winterkoning. Dat is de Vink Dat is de vinkenslag. Ja, de Vinkerslag. De meeste beginnen ook nu door de nieuwe pipelmees. Ja, het loopt tegen 6 hè? Ja, het is 6 uh, uur nu. Dus uh, half uur naar de zonsopgang. Nou, de meeste vogels zijn nu wel uh, echt uh, behoorlijk actief. Ja, is de boomkruiper. De boomkruiper? Ja, die... Oh, ja. Kort uh, hoog riedeltje. De winterkoning. Hij maakt zijn zang niet af, maar is de winterkoning. nagaan wat je toch eigenlijk allemaal mist, Want het is, het is nu zes uur. Eh, de meeste mensen moeten nog wakker worden. Ja, dat is echt het mooiste van het, uh, het volglaarsleven. Dat je echt, uh, als je vroeg op bent, dat je heel veel hoort. Zomer hoort dan uh, normaal gesproken. Ja, dat is een nadeel. Je moet wel vroeg op. Maar dan heb je ook wat. Wat hou ik toch van deze reportages? Wat gefluister. Die stilte. Ja, jammer. Vroeger had je dat met biljartverslaggevers op, uh, op, op, op Radio 1 met langste lijnen. Nou, daar komt -ie. hij. Hij is dood. Quillemans. Prachtige kerk. En dan kon hij weer harder praten, want dan werd geapplaudiseerd. Havi van Dijk van Sovon, Vogelonderzoek Nederland. En verslaggever Henny Radstaak... waren vroeg op en togen naar het Nadelmeer. De door de crisis hebben steeds meer mensen minder te besteden. En dat is slecht voor de economie. Want we moeten geld blijven uitgeven van Rutte. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Omdat bedrijven omzet moeten blijven draaien... wordt het wel steeds eenvoudiger om over de prijs te onderhandelen. En veel consumenten weten dat niet. Wat is er zoal mogelijk? Ik praat erover met onze marketingdeskundige Charles Borman. Charles, goedemorgen. Goedemorgen Felix. Doe je dat wel eens, afdingen op de prijs van een product? Uh, nou, eigenlijk niet. Ik geloof je niet? Uh, nou, nee, echt afdingen. Ja, je probeert wel eens uh, wat uh, bij grote uitgaven de korting te krijgen. Ja, dat is toch afdingen? Of? Dat, is, dat is wel afdingen. Ja. Uh, of je probeert dat uh, dan te compenseren als je die korting niet krijgt, met wat extra service of wat extra garanties of extra uh, uh, accessoires. Ik, dat vat ik ook samen onder het kopje af. Ja, wel, dat is dat, daar heb je ook wel gelijk in. Uh, ik denk wel dat uh, als je in de algemene zin gaat kijken... dat mensen, zeker in deze tijden, uh, veel scherper op uh, prijs letten. Er wordt ontzettend uh, gescand in al die uh, reclamefolders. Dat, uh, uh, maar in andere lange, uh, landen is afdingen een normaal verschijnsel. Daar kijken ja. ze soms uh, gek op als je dat niet doet. Ja. En de Nederlander staat bekend om zijn handelsgeest... maar dat afdingen zit kennelijk niet in ons DNA. Uh, nee, kijk, wij zijn wel echt absoluut belust op koopjes, uh, Nederlanders. Uh, maar afdingen komt niet echt voor in onze traditie. Uh, kijk, Nederland is een erg gereguleerd land, uh, ook qua prijzen. Uh, dus de bandbreedte is ook niet al te groot. Dus er valt niet zoveel af te dingen. Je kan, weet je, als je ja, de meeste... Als je naar vakmensen gaat kijken... ja, die, die, die, die prijzen tussen de tuinmannen en, en, en schilders en, en loodgieters... dat ligt eigenlijk allemaal wel ja. redelijk dicht bij elkaar. En uh, in het buitenland is dat niet zo het geval. Dus in Zuid-Europa, Afrika, Azië, daar ligt het vaak heel anders. Um, overigens zie je wel dat als Nederlanders in het buitenland zijn... ze heel graag uh, willen onderhandelen over de prijs. kijk kijken, niet kopen. Ja, precies, daar zijn wij bekend door geworden. Uh, er is onderzoek gedaan door vakantiepanel.nl... onder 1300 vakantiegangers in 2011. 11. En eruit bleek dat 78% van de Nederlandse toeristen... onderhandelt tijdens uh, hun vakantie uh, in het buitenland over de prijs. Zeker als producten ook niet geprijsd zijn. Er wordt dus een bot gedaan ja. door een verkoper. En 65% van de mensen uh, die vinden het onderhandelen ook heel leuk. Dus die ondervraagde mensen die vonden, gaven dat ook aan... dat ze dat leuk vonden om te doen. Uh, dus ze vinden het wel leuk om te onderhandelen... Uh, maar doen dat niet zozeer in eigen land. Uh, dat kan ik me voorstellen, omdat mensen... Ze denk ik nog wat schoon hebben om dat te doen. Misschien hoe kun je dat afdingen dan het beste aanpakken? Is er een handleiding voor? Ja, de Consumentenbond heeft een, een tijdje geleden een aantal uh, tips gegeven. Je moet in ieder geval, als je in een winkel bent en je wilt uh, korting hebben... moet je het woord korting niet laten vallen. Uh, dus uh, gebruik het woord, uh, nou kunt u mij voorzien van een speciale prijs of iets dergelijks. Uh, of vraag of er iets te onderhandelen valt over de kosten. Uh, hè, dat komt in ieder geval uh, vriendelijk over. Zeg: ik wil korting, dan krijg ik het meestal niet. Nee. Dat is één. Twee. Je moet je goed voorbereiden. Dus dat betekent, weet dus wat de prijzen van de zijn concurrenten ook zijn. We gaan van tevoren even wat vergelijkingssites bezoeken. Ja. Noteer, de, noteer de kortingsacties van de concurrent. En zorg dat je er... Dat is heel belangrijk. Niet te verzorgd uitziet. Want als je daar in een mooi pak aankomt zetten en denkt: Oh, die meneer heeft dat geld te besteden. Uh, je maar moet je een beetje niet, shabby, een als beetje shabby. Nou, nee, nou, niet meteen als een zwerven, maar een beetje gewoon normaal. Ja. Normaal. Oké. Okay. Uh, voor vrouwen ook geen uh, armbandjes en ringetjes. Doe gewoon. Drie. Uh, bedenk van tevoren een start- en eindbod. Dus je moet weten waarop je gaat je beginnen. Uh, en weet wat je, het maximale bedrag is waarop je wilt eindigen. Vier, kies de juiste persoon en het juiste moment. Je moet nooit gaan onderhandelen met de jongste bediende. Je moet proberen de manager in de winkel te pakken te krijgen... of de, sen de senior verkoper, en want die mag beslissingen nemen. En kies het juiste tijdstip. Dus je doet het een beetje aan het eind van de dag. Dan wil die man misschien al weg, en dan heeft hij niet zoveel tijd... en dan wil hij misschien nog een dealtje maken... en hij gaat misschien ook wel weer met een mooi deal de winkel uit. Vierde, of vijfde punt is... Uh, wees een beetje, doe een beetje nonchalant. Uh, dus laat niet te veel merken dat je het artikel echt graag wilt hebben. Hè, kijk een beetje of het artikel niet een beetje beschadigd is. Oh, daar zit toch een krasje op. Dat is wel weer een reden voor een wat lagere prijs. <lacht> uh, misschien zeg je, nou, ik, ik wil ook wel een showroommodel hebben. Daar zit sowieso dan wel een fikse korting op. En uh, wat ook altijd heel prettig is, als het om een groot artikel gaat... dat je zegt, van: ik neem het vandaag nog meteen mee. Dan is die man daar ook weer vanaf. Vooral het artikel ook niet aanraken. Want op het moment dat je het artikel aanraakt dan heb je, geef je het idee dat je het heel graag wilt hebben. Dus leg het maar eerder nog een beetje weg. En als zevende punt, de aanhouder wint, maar dat is meestal zo. Neem geen overhaaste beslissingen. Houd de, de verkopers zijn poot stijf. Uh, uh, uh, en ben je het niet eens met de prijs, dan moet je het ook niet doen. Dus je moet ook wel echt erin gaan zoals je erin wilt gaan. En dan ga je maar naar de concurrenten om te kijken of je daar het spelletje kunt spelen. Zou het een aardige marketingstrategie kunnen zijn... dat bedrijven klanten uh, duidelijk maken dat over de prijs... Van hun producten valt af te dingen, valt te onderhandelen. Mm, nou, er wordt soms wel, is, er is wel wat voor geadverteerd. Uh, we kunnen misschien even iets laten horen, een uh, commercialtje. Hi, we want to spend our 10 days vacation here for 100 euros. Nossa, 600 euros. Oké, okay, 150. Nossa, To 5? Nossa, 230 euros and otherwise we go to Greece. No. No. I move to you, you move to me. You move to 600. Come on. Onderhandel via prijsvrij.nl, dan weet je zeker dat het lukt. Ja. ja, dat is meer een parodie op het onderhandelen. Uh, maar het ging uiteindelijk om prijsvrij.nl. Dat is een site waarbij je kunt bieden op reishotels die anders leeg staan. Maar het is niet echt onderhandelen natuurlijk. Uh, het is wel een soort laagste prijsgarantie wat ze dan bieden. Maar kijk, dat, dat, dat, dat onderhandelen, ja, het, het is natuurlijk niet op elk product mogelijk. Hè. Je kunt niet naar de met keuken gaan. natuurlijk. Hè? Keukens en, en auto's en dat ja. soort dingen, daar, daar valt er wel wat op te onderhandelen. Maar, uh... Afdingen is één manier om deze ja. bare tijden door te komen. Maar er is ook nog zoiets als ruilhandel, en een jaar geleden. Las ik dat ruilen steeds vaker voorkomt. Is die trend doorgezet? In, uh, in bepaalde landen wel. Bijvoorbeeld als je naar Spanje gaat kijken... Daar is dat zeer sterk een opkomst. Uh, je ziet daar ook dat ze in Spanje uh, alternatieve betaalwijzen hebben. Betaalmunten hebben. Dus je hebt daar de Comun, je hebt de Lazo, je hebt de Coin, je hebt de Puma. Dat zijn allemaal alternatieve muntjes. Maar je ziet natuurlijk allerlei andere manieren... om nu wat aan, aan prijzen en, en kopen te doen. Hè. We hebben natuurlijk... tweedehands heel groot geworden. Uh, de opkomst van de discounters. Al die little de Primark. Groupon is zo'n activiteit. Uh, dus je ziet... Uh, Overal zijn er methodes en proberen mensen... Ja, toch op een, eh, voor minder geld aan hun producten of diensten te komen. Marketingdeskundige Charles Borremans over afdingen en ruilen in tijden. Charles, gaat tot volgende week. Tot volgende week, weet ik. Dan nog de televisie van vanavond. Voor wie hem destijds gemist heeft, de serie In Therapie... wordt vanaf vanavond dagelijks herhaald. Hoofdpersoon is Jacob Derwig. Hij is de therapeut bij wie een aantal bijzondere patiënten in de stoel belanden. Alina Rijn bijvoorbeeld, die bijt vanavond het spits af. Carice van Houten, samen met haar man Frederik Brom. Dragan Bakema. ik noem er maar een paar. En allemaal nemen ze natuurlijk een heel ander verhaal mee... die overigens zelf ook nog niet geheel vrijwillig in therapie is... die Dra uh, hoe heet het, uh, Jacob Derwig. Uh, die uh, staat ze dan te woord. En, en ja, het is echt een bejubelde serie... met sterk spel van bijna iedereen, maar vooral Jacob Derwig zelf. Dagelijks dus op Nederland 2 om 5 voor acht... En dan Pauline Collerissen, u kent het misschien wel... van taal is zeg maar echt mijn ding. Die is vanavond ook te zien met haar show Hallo Aarde. Gaat over van alles. Over de kleine, maar belangrijke details van het leven. Althans, dat zegt ze er zelf over en dat staat ook in de Vadergids. Om vijf voor half tien op Nederland 3. En Argos Televisie begint vanavond aan het tweede seizoen van Medialogica. Dat is het programma dat uitzoekt hoe grote nieuwsonderwerpen... door de media zijn gebracht. En vandaag de zaak Marianne Vaatstra. Klopte het beeld dat door de media werd geschetst? Medialogica om 11 uur op Nederland 2. Ik vond het destijds een heel goed programma. Ik ben benieuwd naar de nieuwe serie. Surf naar de gids.fm. Tot morgen. Het land zak steeds dieper in het oorlogsmoeras. Het was beautiful, so much. Maar tussen de bommen gaat ook het normale leven door. With the war we still steeds